Twee uur. Dit is Radio 1 met Jan Mon en Suzanne Bosman. Koningshuis is nog geen jaar na het aantreden van Willem-Alexander. Ongekend populair, dat meet ons opiniepanel. Straks journalist Philip Dreugen over uh, waarom eigenlijk. En Peter van der Laan over sterk stijgende criminaliteit. En hij is drager van de alcoholband. Ja, in Radio 1 vandaag zometeen vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent hier van harte welkom na het NOS Nationaal met Ewaard de Jong. De inflatie in de eurozone is in januari verder gedaald naar 0,7 procent. Dat zegt het Europees Statistiekbureau Eurostat op basis van een eerste schatting. In december was de inflatie nog 0,8 procent. En daarmee is de inflatie fors minder dan de 2 procent waar de Europese Centrale Bank naar streeft. De daling voedt de angst voor deflatie. Dat is een algemene daling van het prijsniveau. Deflatie kan slecht zijn voor de economie omdat consumenten aankopen uitstellen. Omdat producten steeds goedkoper worden.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 Van de plannen van Kleinsma wordt nog gepraat. Vier Nederlanders maken in Sochi kans op een medaille waarin stukjes meteoriet zijn verwerkt. Alle gouden medailles die op 15 februari worden verdeeld, worden ingelegd met stukjes van de ruimtesteen die dan precies een jaar geleden insloeg bij de stad Tjeljabinsk. Sven Kramer, Stefan Groothuis, Konverweij en Mark Duitert schaatsen dan de 1500 meter en maken dus kans.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 Verkeersinformatie van de ANWB, Jolande van der Velden. Er staan files op de A7 Zaandam richting Hoorn, tussen knopen Zaandam en afridweidewormer 3 kilometer. Na een ongeluk is daar maar één rijschok open. Een auto met pech op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen de knopen de Grijze en Waterberg 3 kilometer. De rechte rijschok is dicht. En daar stond een kapotte vrachtwagen op de A27, Breda richting Utrecht. Die is weer van zijn plek tussen Hank en de brug bij Gorkum nog 7 kilometer.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 Radio 1. Avro Tros. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mon. Welkom vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Vandaag viel ik dreugen over de populariteit van het Koningshuis. Hoogleraar Peter van der Laan over stijgende criminaliteitscijfers en... Hij heeft een enkelband om. Journalist Joan Veldkamp over de oplopende spanning... tussen Japan en de buurlanden. En Parie van Meulen over de allernieuwste JFK-film. En verder vanmiddag Frits Barend over de sport. Kees Boman over de politiek. Magriet van der Linden over ja, alles eigenlijk. En Van Dickhout die zijn de muziek. Van Dikhoud. En uh, Martin Buitenhuis gaat er zo direct ook nog bij zingen. Uh, zij verzorgen de muziek. En als u ze uh, niet alleen wil horen, maar ook zien, kunt u natuurlijk hier langskomen in de Kroon aan het Rembrandt Rembrandtplein of gewoon naar de site van Radio 1. Want dan is er ook uh, van alles te zien. Ja. We gaan het hebben over oranje. Want prinses Beatrix, die viert vandaag haar 76e verjaardag. Morgen is er een uh, grote bedankfeest voor haar georganiseerd. Onze collega's van het één Vandaag Opiniepanel, die hebben de populariteit van. De Oranjes gevierd. Uh, Gijs Rademaker van het panel die uh, is hier in de studio. Krijgt nu razendsnel een notabene oranje microfoon onder zijn neus. Ja, stemmig. Heel stemmig. Gijs, uh, de waardering voor uh, het werk van Beatrix op dit moment uh, nou, ja, als koningin. Die, die waardering is werkelijk immens. <laughs> 88% uh, van onze uh, duizenden deelnemers die zegt. Uh, koningin Beatrix heeft het koningschap heel erg uh, goed ingevuld. En uh, ja, we hebben ook gevraagd wat mensen de vorstin toewensen of, of hoe ze afscheid willen nemen. Ja, ik wil er toch een, een paar voorlezen, als dat mag. Um, iemand die schrijft, als ik prinses Beatrix uh, persoonlijk zou kunnen bedanken... Dan zou ik haar willen uitnodigen om een keer bij mij thuis te komen eten. En dan haar lievelingskostje voor haar kopen. Oh, dat wel. Is ook gepeld wat dat is? Uh, dat hadden we moeten doen. <laughs> dat, uh, maar dat moeten we dan bij Beatrix zelf bij. Nou, ik weet misschien weet zelf... beetje de het wel. Ik denk dat je goed, met een visje uh, wel een beetje aan de Ja, moet. met een visje ja. kom, kom je goed weg. Ja. En die persoon die, die vervolgt dan, die zegt... Uh, als ze weer naar huis zou gaan, zou ik haar een hele dikke zoen geven... als dank voor al haar betrokkenheid en haar harde werken voor ons als Nederland. Iemand anders die zegt, lieve prinses Beatrix, bedankt... Bedankt voor alle keren dat u ook in moeilijke privéaffaires het hoofd hoog hield. De schouders recht en ons aanzien nooit ten schande maakte, waar ook ter wereld. Um, en bedankt ook dat u in hele zware, trieste gebeurtenissen het volk ruimte gaf om het verdriet met u te delen. Nou, het is natuurlijk niet alleen maar dit soort dingen. Er is ook iemand die zegt. Ik zou haar natuurlijk helemaal niet bedanken. Ik verwacht dat ze mij bedankt voor de financiële bijdrage... die ik moest <laughs> afstaan he, om haar luxe leven te kosten. Die zijn er natuurlijk ook. Maar over, wat mij echt opvalt is hoe warm en uh, ja, hoe, hoe, hoe... En jong en oud, Gijs. Dat maakt niets uit. En is het een top in populariteit? Of, uh? Nou, kijk, um, koningin Beatrix, prinses Beatrix... is altijd al... Heel, heel erg populair geweest. Ja. Heel anders dan haar, haar zoon Willem-Alexander. Die, die, die fluctueert veel meer qua populariteit, qua vertrouwen. Uh, Beatrix staat altijd uh, heel hoog. Ja. En, ja. en hoe is het nu dan met Willem-Alexander en met Maxima natuurlijk? Altijd hoog genoteerd? Uh, nou ja, als je vraagt wie de populairste oranje is, dan staat Maxima uh, bij mensen altijd op één. Dat is al jaren en jaren en jaren zo. Opvallend was tot nu toe dat Willem-Alexander nooit de top drie haalde, dat was altijd Maxima en Pieter van Vollenhoven. Uh, wat hij ook deed, hij kwam nooit in die, in die top drie. Nou, dit jaar is er dan eindelijk uh, verandering ingekomen. Willem Alexander staat nu op de tweede plek. Ten koste van. Ten koste van Pieter van Vollenhoven. Oh. Hij staat ook boven zijn moeder. En um, dat zien we ook als je kijkt naar de populariteit van de koning. Um, die was wel eens wat minder. Hè, rond, uh, wat was het, 2009, 2010? Hè, uh, dat vakantiehuis in Mozambique, dat deed hem echt in populariteit. Dat daalde echt zo naar de 60 procent. Nu is dat gewoon weer terug rond de 79, 80 procent. En dat betekent gewoon dat hij net zo populair is... als zijn moeder de afgelopen jaren is geweest. Nou, Dat moet een enorme steun voor hem zijn. Gijs, dankjewel. je <laughs> gedaan. Uh, Philip Dreugen, um, ja, u, u bent journalist, koningshuisdeskundige. Um, dat, dat oranje staat dus als een huis, hè? verbaast u dat? Ja, het is een enorm sterk merk. Het is er al jaren zo. Uh, het ligt er overigens bij dit soort onderzoeken heel erg aan hoe je het vraagt. AD had een aantal jaren geleden vroegen ze van: uh, is erfopvolging nog van deze tijd? En vervolgens zei ineens 60% van de mensen die zeiden van... nee, dat vinden we niet meer van deze tijd. En dat is een beetje het fundament onder het Koningshuis. Dus het, het ligt er maar helemaal aan hoe je het vraagt, hoe je het insteekt. Ja, dus dat maar, eigenlijk zouden we dan na Willem-Alexander moeten stoppen vinden. heel veel Ja, mensen. Dat, dat, dat is natuurlijk ook onzin. Want dat, dat vinden die mensen tegelijkertijd ook niet. Alleen ze vinden eigenlijk het, het fundament vinden ze toch ook wel een beetje ouderwets. Zo'n heel, heel klein rondje, John Veldkamp. Uh, moeten we doorgaan naar Willem-Alexander? Ik vind het wel, wel. gewittersvraag bij Rieven Meulen. Ja, vind ik ook. Zeker. Ook? Ja? Peter van der Laan? Met hem of na hem? Na hem? Nee, niet. Dan gewoon zeggen, mooi geweest jongens. Ja. Kijk, we hebben toch een kleine of een grote republikein aan tafel. <lacht> Bescheiden geknikt. Ja, je mag het bijna niet zeggen in Nederland. Hè, als, je dat, als je dat bent. En ik laat me er zelf nooit over uit. Want ik, ik, doe, onder niet andere, als ik, ik doe dit soort dingen. En dan, uh, net zoals een parlementaire journalist niet vertelt dat die PvdA stemt. Ja. Doen ze allemaal wel. Uh, vertel ik niet of ik republikein zo? ben of monarchist. Ja, want en, dat is niet hetzelfde voor alle, alle koningshuisvolgers. Die zijn niet stiekem... Nou, als je ze bij een borrel spreekt... Uh, dan komen er op een gegeven moment komen wel bepaalde verhalen komen dan los. En dan hoor je ook nog wel eens een keer... Uh, dat ze eigenlijk helemaal niet zo voor het koningshuis zijn. Hmm. En dat zijn de, de, de, de minsten die, die dat dan ineens zeggen. Maar verbaas je of verras je dat uh, Willem-Alexander gestegen is in die, uh, in die top? Nee, eigenlijk totaal niet. Kijk, hij is natuurlijk nu de koning. Dus alle, alle focus staat op hem... Het, hij is het brand, in het brandpunt van de belangstelling. Tuurlijk stijgt hij. Hij, heeft ook, hij stijgt ook in statuur. Hij is nu de koning. Hij is ontstaatshoofd. Tuurlijk wordt hij dan wat populairder. Hij is ook iemand die nu wat ouder is. Dus wat meer serieus genomen wordt. Nou, hij heeft ook, ook echt iets gedaan. Hij heeft een staatssecretaris uh, ontslag op de meest eervolle <laughs> wijze uh, verleend. Dus dat, dat was al een echt ja. ja, Precies. Ja, is er verder iets te zeggen over hoe hij het doet? Hoe ziet u dat? Nou, Hij heeft in ieder geval nog geen grote fouten gemaakt. Laten we, daar, laten we daarmee beginnen. Uh, hij heeft natuurlijk een wat andere functie dan zijn zijn moeder was nog echt betrokken bij de politiek, bij de formatie. Dat gaat straks helemaal langs hem heen. Uh, met andere woorden, hij heeft veel minder verantwoordelijkheden. Uh, het, het gekke is, er was kort geleden nog zo'n uh, zo uh, onderzoek naar de populariteit. En toen werd er ook gevraagd aan mensen... vinden jullie dat Willem-Alexander het koningschap gemoderniseerd heeft? En toen zei ik ook iets van 60 of 70 procent die zei van... ja, hij heeft het gemoderniseerd. En ik dacht, ik, ik zat het te hebben lezen. Hebben er al en, wat en, van gemerkt hoe zie je dat dan? Nee, het Koningshuis is iets van de lange termijn. Dus we moeten even een paar jaar wachten. Dan kunnen we echt zien hoe die het doet. En of hij het heel anders doet. En of die dingen anders insteekt. Maar voorlopig, ja, prima eigenlijk. Geen fouten, dus prima. John Velkamp, heb je hem wel eens ontmoet in Japan? Of meegemaakt nee, we hebben daarbij... In China was hij bij de opening van het uh, Nederlands paviljoen. En uh, het was verschrikkelijk. Ze werden zo op de huid gezeten door de Nederlandse of de, de RVD. Ze mochten helemaal niets. Niemand mocht ook een woord tegen ze spreken. Waarop wij als journalisten vroegen: want we waren wel allemaal massaal opgetrommeld van: wat doen wij hier dan? En toen kwamen ze naar boven lopen, want die weg liep in hè, een soort rotonde naar boven. En toen waren ze zo verschrikkelijk leuk met z'n tweeën. Ze namen de tijd en ze waren ontspannen en ze maakten grap. En ze trok zich van die hele RVD niks aan. En daarna gingen ze helemaal naar beneden. Daar was een soort veld met van die plastic schapen. En daar stonden allemaal hele zenuwachtige Nederlandse stagiaires... die he, de boer moesten bemannen daar. En die mochten geen woord tegen ze zeggen... En ze gingen rustig met die mensen praten en gezellig en zijn hart onder de riem steken. En, en eigenlijk klaarde alles op nadat zij uh, waren langs geweest. Dus uh, ik vond ze heel professioneel overkomen, heel sympathiek. En, uh, veranderde ze... dat uh, hoe je naar ze keek? Uh, nou, ik vond uh, Willem Alexander altijd een beetje uh, ja, een beetje in de schaduw van Maxima staan. Ik vond hem erg onzeker. Maar juist daar was hij heel grappig en heel erg op zijn gemak. En ik denk dat hij steeds meer in zijn rol aan het groeien is. Is, is de entourage Philip veel gestresster dan uh, de leden van het Koningshuis zelf? Oh, die entourage is verschrikkelijk. Ja? ja? Dat is ook jouw ervaring? Ja, het woord RVD viel al net... en ik had gelijk weer kippenvel op mijn op <güls> rug staan. Nee, de, de, de, de hermelijnvlooien, zoals ze worden genoemd... die zijn echt vreselijk. Wat uh, hebben ze jou aangedaan dan? No? Oh, de, ach, ja... Hamor. Laten we zo, erover zullen maar zeggen. <güls> nee, maar ja? dat is... Dat is vooral, vooral de, rond dit soort bezoeken aan het buitenland... er worden echt de meest idiote maatregelen genomen... terwijl ze inderdaad gewoon leuk zijn... en je kan met ze praten en lachen. En dat verbaast mensen dan... na al die ophef voordat ze er zijn... Worden. Echt een soort aftel is er ook vaak voordat hij binnenkomt. De koning komt over drie minuten, komt over twee minuten. Iedereen zit al helemaal stijf. En dan is hij iedereen staat stijf van de zenuwen. Ja. En, dan, en dan komt hij en dan is het van, hallo. Ja, en dan misschien is dus dus hey dat wel strategie. Dat het zo opgebouwd wordt. Dat het alleen maar mee. leuk en meevalt. En dan, oh, ja. dat was het eigenlijk leuk. En we waren van het voor. <laughs> zo. Ik, ik denk dat er he, heel erg over nagedacht is. Ik denk dat dat... Uh, we moeten heel even uh, over Beatrix hebben. Wat is morgen natuurlijk het grote burgerfeest voor Beatrix. Zou ze dat echt leuk vinden, denk je? Dat vraag ik mij eigenlijk wel een beetje af. Uh, het is een beetje een verplicht nummer. Nee, er zitten elementen bij die ze heel erg leuk vindt. Uh, er wordt natuurlijk wat aan kunst en cultuur gedaan. Maar voor het grootste gedeelte is het toch ook een beetje een verplicht nummer. Een verplicht nummer? nummer? Nou ja, kijk, het zou, oorspronkelijk zou het in september hebben plaatsgevonden. Hè. Dus na een, een paar maanden nadat ze de, de, de kroon van, van de troon af was gekomen. Uh, toen ging dat niet door vanwege Friso. En ik, het, het voelt nu ook een heel klein beetje als mosterd na de maaltijd, eerlijk gezegd. Ja, ja, en ik denk dat ze ja. dat gevoel zelf ook nog wel een beetje heeft. Heeft het ook een beetje te maken met wat er geboden wordt? Met alle respect. Zo? Want dit is toch een soort bonte voorspelavond ja. eigenlijk die er dan ja. is. Zou ze niet met een avantgardistisch ballet. stiekem wat <laughs> de, blijer geweest zijn? Ja, misschien. Ja, misschien gaat zoiets dergelijks, want er schijnt wel gedanst te worden de, en, en het Nederlands Blazersensemble gaat het een en ander doen. Dat is meer haar ding. Uh, wat er voor de rest wordt gedaan, ja, dat, net wat ik zeg, het is een beetje een verplicht nummer en het moet voor ieder wat wil samen. want er komen een heleboel verschillende mensen bij, die, uh, bij dat feest. We gaan het morgen zien. Voor dit moment dank. we gaan zo direct natuurlijk doorpraten. Maar is ja. iets anders? Ja, inderdaad de actualiteit van het moment, internationaal gezien. In Genève namelijk, daar zijn na ruim een week de vredesbesprekingen over Syrië beëindigd. De speciale VN afgezant voor Syrië, Brahimi heeft net een persconferentie gegeven over de resultaten tot nu toe. Nou, geluisterd heeft NOS-correspondent voor het Midden-Oosten Sander van Horen. Sander, uh, ja, zijn er eigenlijk resultaten geboekt? Het was best stil zo de afgelopen dagen. Ja, en dat komt omdat er wel gepraat werd. Die uh, twee kanten, die zijn met elkaar rond de tafel blijven zitten. Die hebben naar elkaar geluisterd. En die hebben soms zelfs uh, erkend dat de andere kant een uh, probleem heeft. En dat is eigenlijk het enige resultaat wat er uitgekomen is, zei die uh, VN-gezant. Want voor de rest is er eigenlijk niets bereikt. Ja, hooguit, maar ja, dan, dan kijk je alweer optimistisch vooruit. Hooguit dat er een basis is om door te praten. Nou, en wat betekent dat voor hoe het dan verder gaat... als die basis er dan in ieder geval is? Nou ja, dat het uh, doorgaat ten eerste met de gevechten op de grond. Een uh, NGO, een uh, organisatie, uh, heeft berekend dat er ongeveer 1900 mensen gedood zijn... terwijl die twee partijen uh, bij elkaar aan tafel zaten. Dus die gevechten op de grond, die uh, gaan gewoon door. Of, zoals een uh, woordvoerder van de oppositie zojuist zei in de persconferentie... het belegeren van uh, delen van uh, wijken, die gaat gewoon door. Een wapen, uh, honger als wapen, dat gaat gewoon door dat is de realiteit. Uh, diplomatiek gezien uh, gaat er wel verder gepraat worden. Op 10 februari al waarschijnlijk de oppositie die heeft zich daarmee akkoord gevraagd. De regering houdt nog een slag om de arm. Zij zegt wij moeten eerst overleggen met Damascus over hoe we nu verder praten. En intussen gaat de ellende daar, zoals je al zei, gewoon door. Nou, ja, dankjewel voor nu, Sander van Hoorn. Muziek dan, van Dig Out.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 Als ik vaststa. Ik ben niet op zoek naar iemand die zegt. Ik luister, geen woord van wat ik zeg is waar. Geloof me maar. En ik ben niet op zoek naar de zoonvesten.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 Opkomt halen. In Radio 1 vandaag zitten we hier in Café de Kroon... aan het Rembrandtplein in Amsterdam, al waar u van harte welkom bent... Uh, aan tafel met uh, onder meer uh, Philip Dreugers, journalist en volger van het Koningshuis. John Veldkamp, voormalig correspondent van uh, in, onder meer in Japan. Peter van der Laan, hoogleraar reclassering. En kennedy-kenner Perry Vermeulen en Jan Mom. Ja, want uh, over Japan gaan we het hebben, omdat uh, het lijkt er toch weer op... dat de spanning tussen dat land en de buurlanden uh, weer oploopt... Naar voor ons misschien oogenschijnlijk kleine incidenten. Zo werd dinsdag bekend dat Japan de schoolboeken gaat aanpassen... om kinderen beter voor te lichten, zoals hij dat zelf zeggen over het Japanse territorium. Eh, dat zette weer kwaad bloed, onder andere in Zuid-Korea en in China. Eh, John Veldkamp... Eh, Wordt het erger? Loopt het op, die spanning tussen Japan en de buurlanden? Ja, het loopt zeker op. En het is ook niet meer te begrijpen. Het is ook niet meer te verklaren. Kijk, ik zat hier in november. Toen had China even eenzijdig zijn luchtruim uh, uh, uitgebreid. Zeggen, uitgebreid. Boven die eilandjes daar. Ja, en toen uh, moest daar natuurlijk een reactie op komen. Nou, hele wereld woedend. Uh, toen heb je gekregen dat de premier van Japan, Abe... in uh, december naar de Yasukuni-tempel is gegaan. Dat is een hele omstreden plek. Want er worden niet alleen oorlogs slachtoffers herdacht, maar ook 14 Japanse oorlogsmisdadigers. Dus heel gevoelig. Zeker in China en Zuid-Korea. Zuid-Korea dat heel erg heeft geleden onder de Japanse bezetting. Nou, China ook. Uh, uh, toen heb je afgelopen zaterdag was er de, de nieuwe president van NHK, dat is de soort NOS van Japan, uh, de, de hoofdredacteur van de NOS van Japan, die ging roepen... dat hij eigenlijk alle ophef over troostmeisjes in de oorlog... die in Japanse bordelen hebben gewerkt, dat hij die eigenlijk helemaal niet begreep. Want er waren toch ook troostmeisjes geweest in uh, uh, Duitsland en in Engeland. Nou, hoe hard kan je zijn? Na al die jaren dat er Na zoveel jaren, gedoe over is geweest. Precies, ja. hoe, hoe, hoe naïef ook. Je hebt het over een hoofdredacteur van de grote nationale nieuwszender. Maar waar komt dat dan nou vandaan? Ik weet het niet. Het is ook... Het is, ook uh, is het een dommigheid. toenemend uh, uh, ja, nationaal gevoel of zo in ja, Japan? Ja, het is dommigheid. En wat ze daarna doen is altijd weer excuus aanbieden... en zeggen dat het zo niet bedoeld was. Maar dan denk ik, hoe was het dan wel bedoeld? En dan krijg je als klap op de vuurpijl... krijg je dan nu dat ze gaan zeggen... we gaan onze geschiedenisboeken herschrijven... omdat we vinden dat de jeugd een juist begrip... van Japans territorium moet hebben. Met andere woorden, die die kale eilandjes in de zee... waarvan wij allemaal vinden dat die van ons zijn... dat moet nu maar eens even zwart-wit vastgelegd ja. worden... in de geschiedenisboeken. Nou, dan, uh, dan schop je dus weer tegen de schenen van onder andere Zuid-Korea. En dat is zo gevaarlijk. Maar als je nou zegt, het is allemaal dommigheid... en het, wat het lijkt te verbinden... is dat er toch een soort van, van nationale trots... in één ja, keer weer gemanifesteerd wordt. Vooral Abe denkt dat hij stijgt in populariteit... als hij zijn spierballen laat zien. Zo van, ik ben niet bang. Voor China. Uh, maar wat hij doet is dat hij tegelijkertijd Zuid-Korea steeds tegen de schenen aanschopt. En hij heeft Zuid-Korea ontzettend hard nodig in de regio. Waarvoor? Omdat er natuurlijk een, een soort machtsspel aan de gang is. Hè. China is heel erg zijn spierballen aan het laten zien. Uh, China wil zijn macht uitbreiden. En er moet een soort tegenwicht komen. Dat kan alleen samen, samen met Zuid-Korea. Bovendien een hele andere gevaarlijke factor is Noord-Korea. Dat heel onheilspellend is. Je zal in dialoog moeten blijven met elkaar... om Noord-Korea het hoofd te bieden. Je zal met China in dialoog moeten blijven. Je zal met Zuid-Korea in dialoog moeten blijven. Dat verpest je door dit soort incidenten. En heeft het nog invloed op de rest van de wereld? Rijkt nou, dat tot ons misschien wel? Nou, kijk, ik las een interessant stuk over... Uh, waar de hele he, top van het internationale bedrijfsleven onder andere ook is. En Amerikaanse zakenmensen, die zijn ondertussen wel gealarmeerd geraakt. He. Dus van de, we hebben het over bedrijven uit de Fortune 500, echt de hele grote bedrijven. Want die zeggen, als dat zo doorgaat, he, dan vragen wij ons af... of onze investeringen in Japan en China niet in gevaar komt. He, als die politieke spanningen gaan doordruppelen naar het bedrijfsleven. Bovendien, als dat, he, als dat machtspel zo grimmig wordt in de regio zijn het ook geen landen waar je nog in gaat investeren. En, en uh, dat is het probleem. Uh, je, je moet daar zorgen voor een, een evenwichtige machtsbalans. Maar vindt Japan... Uh, uh, zien ze wel de opkomst van China bijvoorbeeld daarin? Um. Ze zullen het wel zien, maar... maar, maar uh... Waarin bedoel je niet? Nou ja, dat China steeds machtiger wordt. Uh... Nee, dat is de grote angst in Japan. Hè. Dus dat is ook een beetje het statement wat ze willen maken. Wij laten ons niet afschrikken door China. Maar dat kunnen ze alleen maar door samen te werken met Zuid-Korea. Want Japan in zijn eentje kan ook niks. Dus ik snap niet dat je dan de hele tijd een buurland... Ja. Hè, met zo'n gevoelige ge oorlogsgeschiedenis... dat zo onder jouw bezetting heeft geleden... steeds zo tegen de schenen schopt. En Amerika zegt daar verder helemaal niks... Over, want die zitten natuurlijk ook met heel veel argsele ogen naar dingen. Je had het net over het bedrijfsleven, maar ik kan me ook voorstellen: ja, ik in het denk, Witte Huis en het Pentagon. Ja, interessant is dat ze net een nieuwe he, Amerika heeft, net een nieuwe ambassadrice, uh, Caroline Kennedy. Ja, kent haar? Ja, dat is ja? de dochter van, hè? Ja, ja. ja. En, en daar zijn ze heel vereerd mee, de Japanners. En Kennedy die neemt zich niet een blad voor de mond. Hm. Alleen, zij wordt natuurlijk wel aangestuurd door Washington. Ik denk dat er achter de schermen ontzettend veel gepraat wordt. En ik denk dat de Amerikanen heel erg in hun maag zitten. Want die moeten proberen die partijen bij elkaar te houden. Hebben ook militairen gelegerd in Zuid-Korea en in Japan... Ja. En moeten straks een kooltjes uit vuur maar als Maar steunen Japan wel uh, tegen China zeg maar, in, de, in het dispuut over die eilandjes? Dat dan wel, maar als je ziet hoe het dan escaleert... in allerlei hele wonderlijke stappen van Japanse zijde... dan kan ik me voorstellen dat die Amerikanen zich doodergeren. Maar dat zijn natuurlijk diplomatieke spelletjes... die nooit in de openbaarheid zullen komen. Even verder hier aan tafel, allemaal mensen die naar de wereld kijken. Op hun manier, uh, is dit zorgelijk wat je zo hoort, Peter van der Laan? Nee, ik moest onmiddellijk denken dat ik een jaar geleden was ik in China. en Toen kwam ik in de stad Chongqing in, het, in een museum. En dat ging over de geschiedenis van. En uh, Chongqing dat was destijds de hoofdstad uh, tijdens uh, die, uh, uh, de Tweede Wereldoorlog uh, van uh, China. Van het uh, uh, Chiang Kai-shek regime. En uh, daar was ontzettend veel aandacht voor die periode. En de manier waarop daar weergegeven wordt hoe de Chinezen denken over de Japanners... Uh, nou ja, dat hakte er wel heel erg in. Dus daar is een enorme tegenstelling. En dan denk je van dit soort uh, gebeurtenissen, nou dat doet de zaak geen goed. Dus ik ben daar helemaal niet gerust op. Vermeulen? In ieder geval ken je de nieuwe ambassadeur. Want dat ja, ja. is de dochter van waar we het zo meteen nog over gaan hebben. Ja. Jij ja. En ik moet eerlijk bekennen dat er ook meteen... een van de weinige dingen is, verstandige dingen die ik kan zeggen. Want ik, ik, er hoeft maar een blaadje op de grond te vallen in Amerika... en ik weet ervan. Maar als er iets in Japan gebeurt, ook Korea... dan gaat er eigenlijk... Ja, nou nog ja. Ja. Philip ja. Dreugen, ja. ken je ja. ook van het, euh, zeggen, het hof in Japan? Of? Ja, enigszins. Maar ook, ik bedoel, ik ben bij in Azië geweest. En ja. ik denk dat ze eindelijk een keer van al die eilanden daar moeten vaststellen... internationaal met de VN van wie die is. Want je hebt ja. ook nog de Paracel-eilanden. Die ja. worden geclaimd, ik geloof, vijf landen nu ondertussen. China, Vietnam, uh, Maleisië. Nou ja, een hele riedel. Als je in Borneo uh, op het strand staat en je springt in zee... dan ben je volgens China ben je in China. Hè? Die hm. zeggen dat dat helemaal tot hun kust reikt. Dus laten we dat eens een keer regelen. Dan kunnen dit soort spanningen misschien ook eens een keer... Afnemen. Goed, dat kunnen ze meenemen, dit advies van Willem Dreug en misschien ook van jullie allemaal. Voor dit moment dank. Uh, wij gaan weer even onderbreken voor het NOS-journaal. Ja. Ewout de Jong. Dit is Radio 1.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 De inflatie in de eurozone is in januari verder gedaald naar 0,7 procent. Blijkt uit een schatting van het Europese statistiekbureau Eurostat. Door de daling neemt de angst voor deflatie toe. En bij die algemene prijsdaling stagneert de consumptie... wat erg slecht is voor de economie. Pensioen van een half miljoen mensen gaat in april iets omlaag. 38 pensioenfondsen verlagen de uitkering... omdat ze niet voldoen aan de vereiste dekkingsgraad. Vorig jaar waren er nog 66 pensioenfondsen die hun uitkering verlaagden. En de eigenaar van een kinderopvangcentrum in Venray... mag zeker een half jaar niet meer in het centrum komen, op het centrum komen. De gemeente grijpt in omdat de vrouw agressief met de kinderen omging. Twee ouders melden zich bij de politie met vermoedens van mishandeling. Dat is het nieuws op dit moment. Verkeersinformatie, Wijnands Zwaan bij de ANVB. Op de a 27 van Breda naar Utrecht. Daar rijden we langzaam op twee plaatsen. Eerst tussen Knoop het Hooipolder en Hank, twee kilometer. En een stukje verderop tussen Hank en Werkendam, over vijf kilometer. Radio 1 vandaag. Met Jan Mom en Susanne Bosman. Welkom terug hier vanuit de kroon met aan tafel de journalisten Philip Breugen en John Veldkamp, de Kennedy-kenner Perry Vermeulen. En uh, Peter van der Laan, uh, hoogleraar reclassering. We hebben u uitgenodigd, meneer van der Laan, uh, om met u te praten... over de top 600-aanpak uh, in Amsterdam. Uh, het feit dat we hoorden dat die 600 er 800 zijn geworden. En dan vragen wij ons af, helpt het dan juist wel of juist niet? Gaan we het zo oh. over hebben? Maar u kwam hier binnen met een enkel enkelband. Een enkelband Klopt. waar we eerder vandaag al wat over hoorden. En ik las op teletext dat die wordt uitgereikt nu aan 12 mensen... met een afwijkend drinkpatroon. Nou, dat laatste had ik nog niet uh, gehoord. Nee, oh, dat had u zelf nog niet begrepen, maar misschien... Nee, anderen dat over u van nou dan moet je Peter ja, van der Laan nou, hebben want die uh... ook dat laatste weet ik niet helemaal maar ik word natuurlijk wel voortdurend geconfronteerd met de vraag van uh, wat heb je nu weer gedronken vandaag of het voorgaande uh, de uur en uh, ik weet helemaal niet of mijn drinkgedrag erg afwijkend is maar drinkgedrag is er wel over ja, oké okay. ja. maar, maar wat gebeurt er nou toch nog eventjes uitleggen? Ja. want u, u hebt hem om uw linker of rechter uh, mijn enkel. linker uh, en ja het is zo'n kastje. Ja, uh, wat, wat heel, hij doet, ja? heel simpel gezegd... hij registreert alcoholgebruik. En elk half uur wordt uh, mijn uh, lichaamsvocht, zweet... wordt geanalyseerd door dat apparaatje... op de aanwezigheid van ethanol, dus op de aanwezigheid van alcohol. En dat wordt uh, eens in zoveel tijd doorgegeven aan een kastje... en vervolgens doorgezind naar een centrale. En op die manier kan men bijhouden, eigenlijk online bijhouden... Uh, hoe het zit met mijn alcoholgebruik... over de hele periode van 24 uur uh, per dag. En het nut daarvan. En het idee daarvan, het is nu, natuurlijk nu een test, hè, of het uh, een beetje betrouwbaar is en of het werkt, maar het idee daarbij is van, stel nou dat je in het kader van bijvoorbeeld reclasseringstoezicht een alcoholverbod op gaat leggen, dan ga je dat controleren, en dit is een apparaat wat op een hele accurate manier bijhoudt of mensen zich aan dat verbod houden of niet. Is dat op dit moment confronterend? Nee, eigenlijk, uh, nee. je bent er binnen de kortste keren aan gewend dat je zo'n ding om hebt, maar op het moment dat je ook maar één slok neemt van wat dan ook. Zelfs van het water hier op tafel. Dan denk je weer van. Oh ja dat is waar ook. Uh, hier wordt bijgehouden wat ik allemaal doe. Ja, ja. Plus, maar je dat, hebt, dat, ja. Mannen in de, in de fitnessschool Dat die als ze gaan douchen. Dan worden ze allemaal raar aangekeken. Dan denk je. Oh je bent een crimineel. Ja, maar ja. dat heeft u nog niet meegemaakt. Nee kijk ik heb natuurlijk verstopt. Onder mijn sokken. Ja. Onder mijn broek. Dus mensen zien het niet. Zo nu en dan maakt hij een klein geluidje. Dat horen mensen wel eens. Dan moet ik verklaren. van nee, Dat is niet met die, mijn maag die rommelt. Maar ja het is inderdaad die enkelband uh, die, die werkt. Ja. Maar het is natuurlijk wel. Uh, het is wel confronterend. Hè? Op het moment dat je naar de sauna gaat of naar de sportschool, mensen zien dat. Het uh, is een experiment, maar dat, het, dat zoiets als het dragen van een enkelband, of nou voor alcohol is, of voor huizenresten, of wat dan ook... Ja, dat, dat heeft wel impact op iemands... Uh, nou, in ieder geval tussen de oren. En zelf al dingen gemerkt daarvan? Nou ja, in ieder geval wat ik Behalve net al zei... Behalve nu in de sok en onder de... Nou ja, wat ik al zei, van, dat je je erg bewust bent van... Uh, in dit geval je alcoholgebruik. Uh, uh, stel dat er, dat is nu niet het geval... Maar dat er ook huisarrest aan gekoppeld was. Dus eigenlijk een beperking van mijn vrijheid. Nou, reken maar dat dat uh, duidelijk invloed ik denk heeft dat het op werkt? mijn... Uh... Want, want het gaat natuurlijk om verslaafden, Dus ik bedoel, ja. het houdt ze niet tegen om te drinken, zou je zeggen. Nou ja, kijk het werkt, het werkt in de zin van dat het het controleert. Als je iemand van de alcohol of van andere middelen af wil helpen. Dan is dit niet meer dan een hulpmiddel. Want daar zijn andere dingen voor nodig. Je moet gemotiveerd worden. En daar hoort dus duidelijk een gedragsverandering bij. En een gedragsinterventie. Ja, maar dat kan ook best te handig zijn voor mensen die sowieso eens willen weten. Hoeveel ze nou eigenlijk drinken. Met, uh, en helemaal ja. zwart op uh, ga Gaat een rondje op de tafel maken in dit geval. Ja, ja. Zullen we het over de, de stijgende criminaliteitscijfers hebben. Want ja. Amsterdam, de stad waar we hier zitten, die kent. Is, is algemeen bekend sinds 2011 de zogenaamde top 600 aanpak. Nu blijkt bij de laatste cijfers uh, dat ondanks die aanpak... of in ieder geval uh, in hoeverre dat er uh, met elkaar in verband staat... gaan we het over hebben, maar dat de criminaliteit sterk gestegen is... op, op vrijwel alle terreinen. Uh, wat zegt dat over die top 600 aanpak? Dat er toch geen succes is? Nee, zeg, over die top 600 aanpak zegt het eigenlijk helemaal niet zoveel. U, u zei uh, uh, ondanks uh, die top 600 aanpak gestegen. Uh, je zou ook kunnen zeggen, misschien wel uh, dankzij. Maar die zaken hebben eigenlijk niet zo heel erg veel met elkaar uh, te maken. Als je kijkt naar die top 600. Of nu wordt er kennelijk gesproken over de, de top 800. Daar is veel over te zeggen. Je moet ook goed nadenken van waarom zijn dat er nou uh, meer. Maar zelfs. Als dat er meer zijn geworden, dan nog kun je niet zeggen... dat die top 600 aanpak als zodanig niet zinvol is. Band. Maar, Nou, omdat uh, je dan moet kijken naar de... De individuele leden van die groep. En daar moet je kijken in hoeverre hun gedrag is veranderd. En er zijn geluiden dat er bij die leden. dat daar wel tamelijk spectaculaire. Uh, beperkingen zijn van de recidive. Nou, moet je ook dat afwachten hoe dat Dat mensen minder vaak haalt... opnieuw. In in de fout uh, ingaan. Ja. Kunt u daar iets meer over vertellen? Wat, nee, wat is daar ik, Ja, ik heb alleen maar over gehoord. Mm -hmm. he, dat uh, er wordt ja. gezegd van. bij bepaalde delicten. zouden recidive met maar liefst 50% zijn gedaald. Nou, in mijn vak gebeurt. Op op dit terrein zijn dat echt spectaculaire cijfers. Je moet er meteen bij aantekenen. En dat is niet een beetje om het feestje te bederven. Maar hoe lang houdt dat stand? We weten veel te goed dat er vaak goede korte termijn effecten te bereiken zijn. Lange termijn is een ander verhaal. Maar goed, ik wil het best opvatten als een succes van die uh, top 600 aanpak. Als het gaat om de nu bekend geworden cijfers over de stijging van de criminaliteit... ja, dat moet je echt loskoppelen. Nog eh, niet zo lang geleden, in november vorig jaar... stuurde eh, burgemeester Van der Laan, geen familie overigens... een brief naar de eh, gemeenteraad... en waar hij inging op de daling van de jeugdcriminaliteit. Ook in Amsterdam. Inmiddels krijgen we steeds meer geluiden dat hij toch weer aan het stijgen is... Nou, Dat kan met van alles samenhangen. Het kan zelfs samenhangen met een top 600 aanpak. Want op het moment dat je zegt... we gaan meer aandacht besteden aan dat fenomeen... dan worden we alerter... Dan de politie gaat je er meer in aandacht in stoppen. En je ontdekt er dus hmm. uh, uh, meer nou, van. Ja. En daarmee is nog niet gezegd dat die criminaliteit daadwerkelijk stijgt. stijgt. Ja. Zoals je ook niet kon zeggen dat die destijds daadwerkelijk daalde... maar met andere zaken samenhing. Ja, maar je ziet wel, uh, althans, dat lijkt mij... Uh, de vraag is altijd in hoeverre het dan ook misschien uh, cijfermatig uh, onderbouwd uh, wordt... Maar, maar het lijkt alsof de hevigheid en de zwaarte van de criminaliteit... Ook door jongeren toeneemt. Het aantal liquidaties is toegenomen, het aantal moorden. Maar, maar ook uh, nou, liquidaties, inderdaad. met, met uh, Kalashnikov's of andere zware wapens, et cetera. Ja, ja niet om flauw te doen. Maar kijk, als we het hebben over uh, veel voorkomende criminaliteit, jeugdcriminaliteit. dan hebben we het niet over liquidaties. Als je kijkt naar de cijfers van Amsterdam over bijvoorbeeld zakkenrollen. Uh, dan zijn duidelijk aanwijsbaar de momenten dat dat gebeurde. Gay Pride, andere grote gebeurtenissen. Uh, dat liet een piek zien. Maar dan, dan Wie komen zijn zij van de gezamenlijkheid. Dat zijn in ieder geval uh, de aanwijzingen. Dus ook dat moet je een beetje uit elkaar halen. En daarom moet je steeds opnieuw kijken naar uh, precies de achtergronden en de kenmerken van specifieke vormen van criminaliteit. Jeugdcriminaliteit, top 600 criminaliteit. En dan krijg je een veel nou ja, genuanceerder, maar ook een ingewikkelder. Nou ja, de groep uh, verhaal. daders tussen 12 en 17 is toegenomen, ja. lezen we. Ja, En dat, uh, dat verbaast mij dus niet, want ik hoor het uit meer uh, regio's, uh, dan moet je je opnieuw afvragen... Ja, hoe komt dat nou? Dat komt niet door een top 600 aanpak, tenzij we er meer uh, ontdekken. Een top 600 aanpak zegt ook veel over de aanpak van bekende top 600 klanten... Maar dat is niet hetzelfde als dat het de aanwas, de instroom van nieuwe, van jonkies, die zich op dat pad gaan begeven, zou tegenhouden. Daar zijn eigenlijk andere maatregelen, andere preventiemaatregelen nog. voor nodig. En nog: spreekt al over een uitbreiding van de top 600 naar de top 800. Precies. En uh, nou ja, dan zeg ik uh, dat kan uh, als ze dat op een goede manier doen, lijkt me dat een verstandige zaak. Maar opnieuw is daarmee niet gezegd dat er weer nieuwe aanwas komt, want die aanwas die komt van onderaf. En die aanwas die moet je op een andere manier proberen te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door te zorgen dat uh, het onderwijs zodanig goed is dat er minder uitval is. Je moet ervoor zorgen dat de veiligheid, de omstandigheden in buurten zodanig zijn... dat er geen reden is om je in dat soort zaken te begeven. Uh, als je teruggaat naar die brief van de burgemeester aan de raad over die daling van de criminaliteit... Het is wel interessant hoe daar gespeculeerd wordt over het waarom van die uh, daling. Een van de, wat ik op zich wel een creatieve gedachte uh, vond... een van die redenen zou zijn dat jongeren niet zozeer meer uh, rondhangen... zoals hier buiten op het Leidseplein maar dat ze digitaal rondhangen. Namelijk via de smartphones, et cetera. En dat zou betekenen dat de gelegenheid om dingen te doen... de, de, de verleiding, de uitlokking om dingen te doen... kleiner zou zijn Dus Ze zitten geworden. gewoon meer binnen achter ja. een uh, al dan niet gekochte iPhone. Maar wat is zo'n verklaring <laughs> waard? Als we vervolgens weer zien dat het weer omhoog zou gaan. Dus het, dat maakt het zo ontzettend ingewikkeld om precies uh, te bepalen waardoor dat komt. En ook zeker onmogelijk om één oorzaak daarvoor aan te wijzen. Ja, Perry Vermeulen, je komt uit Helmond uh, ja, hier naartoe ja, ja. uh, vandaag. Uh, uh, zijn daar soortgelijke problemen als, nou ja, ligt natuurlijk weer bij de grens. Ik denk mm -hmm. veel, veel, veel, misschien wel met wietshops en, en, en, en dat nee, soort dingen. Nee, we van hebben doem. wel zo onze wijken waar ja. ook jongeren van namelijk, uh, maar wel Helmond, also, dus niet van buitenaf, denk ik. We zijn en regelmatig in de nieuws denk ik wel geweest met bepaalde wijken waar heel zeggen, een burgemeester die bedreigd ja, werden. Oh ja, zeker. En, uh, ja, we ja, ook ja, ja. Dus we hebben zo onze eigen problemen, zeker. Maar 800, ja, voor mij als Helmonder, ik vind Is dat, dat heel veel. Ja. Ja, respect hoor ik bijna. Ik zie het. Ja, ja, ja. ja. Nou, wij zitten hier redelijk veilig. Althans, hoop ik hier in ja. de kroon in Amsterdam. Uh, wij gaan weer onderbreken voor muziek van Dick Hout. Er bestaat Van Dik Hout, er is dus een nieuw album. Nu net alles of niets. Wat wordt het een mooi jaar voor Van Dik Hout. Ja, en het wordt een loodzwaar tennisweekend... voor de Nederlandse Davis Cup team. Oranje speelt namelijk in de eerste ronde tegen de wereld, van de wereldgroep tegen Tsjechië. En dat is het land dat de Davis Cup de laatste twee jaar won. Zo direct om drie uur speelt Robin Haas in Ostrava de eerste enkelpartij tegen Radek Stepanek. Wordt uitgezonden op Nederland 1 en Mark Brasser doet commentaar. Mark, is dit het sleutelduel meteen? Ja, zo, zul je het, zo mag je het inderdaad wel zien. Als Nederland in de race wil blijven, als ze de zondag willen halen... het is best of vijf. Vijf wedstrijden worden er gespeeld. Het zou na drie partijen dus theoretisch afgelopen kunnen zijn. Vandaag worden er twee gespeeld morgen één. Ja, als Nederland in de race wil blijven, als ze de zondag willen halen... Ja, dan zal het moeten gebeuren inderdaad in de eerste partij van Robin Haase tegen Radek Stepanek. Haase de kopman van Oranje. Uh, Stepanek is de nummer twee van Tsjechië. Ontlopen elkaar niet zo heel erg veel op de wereld. Want ja, de tweede partij, dan komt Igor Seisling voor Nederland op de baan. En hij speelt dan tegen Thomas Berdig. Nou, die zagen we vorige week nog in de halve finale staan uh, in, in Melbourne tijdens de Australian Open. Dus de verwachting ja. is wel dat Berdig in ieder geval twee punten gaat binnenhalen voor zijn land. Ja, en dus moet het gebeuren inderdaad in, in die eerste wedstrijd voor Nederland meteen. Maar Hazen uh, moest in de eerste ronde van de Australian Open ook uh, geblesseerd opgeven, toch? Ja, inderdaad. Ja, kramp had hij bevangen door de hitte. Ja, de cijfers van de Nederlanders, zowel van Haas als van Zijsling, zijn er niet zo heel erg goed. Niet zo heel hoopgevend. Ze hebben nog geen ATP-wedstrijd gewonnen dit jaar. Allebei drie toernooien gespeeld. En alle drie, of allebei verloren ze tijdens die drie toernooien in de eerste ronde. Ja, het enige wat aan Zijsling, maar goed, dat is de tweede partij. Die heeft dan de afgelopen week een challenger op een iets lager niveau de finale gehaald van een toernooi. Dus daar wel wat wedstrijden gespeeld, ook op een indoor hardcourt baan. Dus nou, daar zou hij wat profijt van kunnen hebben. Waar de Nederlanders... Uh, uh, ja, resultaten van de afgelopen weken die houden, uh, houden niet over. Nee, en als ze verliezen dit weekend dan? Ja, dan gaan ze een, een, een promotie-degradatiewedstrijd spelen. Dat speelde Nederland vorig jaar zelf in september zal dat dan zijn. Nou ja, Nederland speelde dat vorig jaar eh, tegen Oostenrijk. Toen wonnen ze, promoveerden ze naar de wereldgroep. Als ze nu dus eh, dit weekend verliezen, ja, dan spelen ze zo'nzelfde wedstrijd tegen een land dat kan promoveren uit een, uit een groep lager. Ja, ik heb het idee dat Nederland er een beetje qua sterkte misschien net een beetje tussenin hangt. Ze zijn misschien net niet goed genoeg voor de wereldgroep en dan weer iets ja, weer, weer te goed voor die andere groep. Ze zweven er een beetje tussenin. Ja, we zullen gaan zien wat het, wat het dit weekend wordt. De verwachting is toch wel, en je zei het net terecht: een loodzwaar weekend. En dat zal het inderdaad gaan worden voor het Nederlands team. Maar goed, het blijft sport. We hebben gekkere dingen gezien in de sport, ook in het tennis. Dus ja, het moet allemaal nog wel natuurlijk even gebeuren voor de Tsjechen. Ook daar is de bal rond. Mark Brasser, tenniscommentator van de NOS, dank. De gastrecensent. En dat is uh, deze week uh, Kennedy-kenner Perry Vermeulen. We hebben je al een paar keer gehoord uh, hier aan tafel. Perry, welkom nogmaals. Ja, we gaan het hebben natuurlijk over de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy. Uh, vorig jaar is dat natuurlijk uh, uitermate in de belangstelling geweest... Uh, omdat het zoveel jaar na dato was. En toen dachten wij van nou, weer een film daarover... die nu dus uit is, Parkland. Ja, ja, kan die nog iets nieuws bieden aan iemand... bijvoorbeeld zoals jij die tientallen boeken en al die films inmiddels al gezien heeft? Nee, de film brengt niet onthullens ofzo, of iets nieuws. Voor mij als, als kenner niet. Maar um, ik denk ook niet dat dat nou echt de, de reden was... waarom de filmmakers deze film wilden maken. Ja, want Waar gaat hij nou over? Wat, wat, wat voor stukje belicht mm hij -hmm. nou? Nou, dat is op zich wel het leuke en het onderscheidende. Dit is de eerste film over de moord op Kennedy... die eigenlijk niet gaat over de moord op Kennedy. Ah, kijk aan. Ja, ja, dat is wel weer euh, heel boeiend, inderdaad. Ja, Kennedy is ook eigenlijk uh, nauwelijks in beeld. En uh, ook Jackie wordt bijvoorbeeld door een hele onbekende actrice gespeeld. Juist om de focus te leggen op... Uh, onbekende Amerikanen die wel die dag uh, betrokken waren na de moord. Dus dan hebben we het over mensen in het ziekenhuis. Uh, de man die de uh, moord filmde met zijn, met zijn camera. Uh, iemand van de FBI, uh, iemand van de Secret Service. Dus, en de broer van Oswald, de vermeende moordenaar. Is ja. het eigenlijk een goede film? Nee, Gewoon, ik op, het ook het als nee. je geen Kennedy kennen bent, bedoel ik? Nee, ik vond het zelf, uh, ik heb gisteravond gekeken, geen goede film. Nee. Want? Um, nou, weet je wat jammer is... Vind ik erg jammer, ze hebben dan... Nou, wat ik net zei, eindelijk gaat het hier niet over Kennedy... maar over zo'n onbekende Amerikaan als Abraham Zaaproeder. Uh, betrekkelijk onbekend, moet ik zeggen. Ik ken kennen hem wel, die filmde, ja. Um, en dan denk ik van... Dan gaat het een keer niet over Kennedy, laten we het dan over Zaaproeder hebben. Of over, uh, inderdaad, die FBI-agent die Oswald kende. Maar ze willen zoveel verhalen in anderhalf uur voorbij laten komen. Tachtig mensen komen er uh, aan aan het woord in die film. Ja, dat we... Dat we en dat we ze nog niet leren kennen, zeg maar. Ik keek naar mijn vriendin en die was na een half uur al helemaal in de war van wie is wie ook alweer. Dus je, je leert ze niet... Ik had liever gehad dat ze bijvoorbeeld één of twee verhalen eruit hadden gelegd in plaats van een stuk of zes die we nu gezien hebben. Ja, maar dat is dan blijkbaar het moderne film en televisie maken... Ja. En dat het allemaal zo razendsnel ja. gaat en zo heel erg veel... wat, wat we misschien nog niet helemaal uh, kunnen volgen. Mm -hmm. toch, toch, Haal er toch eens een paar mensen uit, voor zover je dat bij kon houden. Nou, de, de, ja, ik, ik hield het wel bij. Degene die ik het, uh, het, het best vond uh, neergezet, was de broer van, uh, van Lee Harvey Oswald. Um, ook eigenlijk een man die uh, zonder zijn schuld... Uh, opeens in, in, in het centrum van de, van de aandacht kwam te staan... Ja, die man speelde heel ingetogen en ook goed. Um, en we zagen ook heel duidelijk van, ja, hoe, hoe hij daarmee omging. En nou, op een gegeven moment ontmoette hij dan ook uh, zijn broer in de gevangenis. En moet hij daarna uh, langs de pers lopen. En uh, ja, hoe is dan die confrontatie? Dus dat, dat vond ik erg sterk neergezet. Een andere die ook wel een prominente rol speelt is, is, is de dus zaaproeder. Ja, daarvan denk ik weer. Dat het dan weer heel erg op een Hollywood manier neergezet. Heel erg overdreven, theatraal. Terwijl we allemaal weten... Me, sommige mensen onder ons, dat die man uh, ja, die, die is er vrij rustig mee omgegaan die dag, uh, die is ook in het nieuws geweest uh, wel overwogen zit te vertellen wat er gebeurd was, nou dat heb ik gisteren niet herkend in die film. Betekent dat nee. bij voorbaat dat Philip Dreugen niet naar zo'n film zou gaan, want we weten alles al? Nou ik zou wel willen zien eigenlijk. Nog wel? Want... Ja, dat nee, ja, interesseert me ook enorm die moord vooral nee. ook omdat we eigenlijk nog steeds niet weten wie het nou heeft gedaan en nee, want... ik weet niet of dat hier nou, nu wordt uitgelegd maar dat lijkt me wel heel erg boeiend Nee, ook deze film die is wars van speculaties. Eigenlijk ook wars van sowieso een theorie. Ook al is de theorie van Oswald heeft het alleen gedaan. Maar het gaat eigenlijk niet zozeer over wie heeft het nou gedaan en waarom. Het gaat puur over wat hebben die mensen meegemaakt... gedurende die vier dagen in november 1963. Johan nou, Wat ik wel heb begrepen is dat die film ook wel wil belichten... hoe bizar het is dat Lee Harvey Oswald niet eerder is opgepakt... Want er komt ook een man in die film voor. Dat is wat ik heb gezien mm -hmm. bij de trailer. Mm -hmm. Die heeft Lee Harvey Oswald geloof ik... acht maanden gevolgd. Hè, in opdracht van de, van de FBI. Uh, zag allerlei hele wonderlijke uh, gedragingen. Zijn vrouw ging ook bij hem weg. En hij werd ook verbeterder en verbeter. Mm -hmm. En uiteindelijk werd hij gewoon van de zaak afgehaald. Van, nou Niet belangrijk, uh, onbeduidend ja. iemand. Uh, moeten we niet veel aandacht aan besteden. En dat is dan de moordenaar op ja. Kennedy. Ja. Ja. Ja. En dat vind ik wel uh, heftig. Dat dat uh, toch uh, ja, zo heeft kunnen gebeuren. Maar dat wist je helemaal al, Piri. Ja, ja. En je kunt je, nee, Maar Je kunt je voorstellen dat juist omdat die FBI-agent... Hosty heet hij. Juist omdat hij... Uh, van die zaak afgehaald is en uh, op die manier uh, zich heeft gedragen. Ja, dat is voer voor speculatie. Van, oh, heeft de FBI dan toch iets aan mee te maken... en hebben ze hem daarom eraf gezet? Mm. Maar uh, je terugkomt op die host die speelt inderdaad een belangrijke rol. En het, uh, het briefje dat hij van Oswald kreeg... twee weken voor de moord op Kennedy... ja, dat was dan wel iets speculatiefs. wat heeft er nou precies ingestaan in dat briefje? En de film brengt dat als zijnde de waarheid. Nou, dat, dat moeten Om, omdat het ziekenhuis een bepaalde rol speelt. Maar ja, ik vind eigenlijk, met eh, je een gek gekozen naam... omdat eigenlijk is dat maar één van die zes verhalen, dat ziekenhuis. Hij had net goed hostie kunnen heten, bijvoorbeeld. Of staat ja, nou ja, misschien hebben ze wel een dobbelsteen uh, gegooid. Je ja, weet, weet nooit het niet, hoe het precies, er ik gaat, het weet het gaat, weet gaat het in niet. Hollywood. <laughs> Peter van der Laan, kijk, kijkt u nog met een apart oog naar, naar, naar zo'n film die dan nu uitkomt... of überhaupt die hele die zaak is dat nog op een speciale manier interessant? Ja, ik, ik weet niet of ik deze film ga bekijken... maar ik heb wel hetzelfde. Dat, uh, het is toch wel heel vreemd... Hè, dat we eigenlijk helemaal niks van weten... van hoe het in elkaar steekt. En ik denk dat we het ook niet meer mee gaan maken... dat we het precieze achtergronden uh, en invalshoek uh, zullen leren kennen. Ja, dat is wel is, raar. Dat is een raar idee. Wat is eigenlijk de beste film die ooit gemaakt is... volgens jou, Penny? Hierover. Nou, de, de beste film... Um, als je puur kijkt naar er gewoon iemand die hier op straat loopt... en die een mooie film wil zien... dan denk ik dat je JFK moet kijken ja. van Oliver Stone mm -hmm. in 1993 is je uitgekomen. Maar die film is wel vol met fictie en speculatie. Dus als je nou echt wil weten wie heeft het gedaan... Ja, dan kom je wel op ideeën, maar, maar moet je wel naar het goede lezen. Daar komen we verder toch niet nee, achter, Precies. ik ook, ja, Ik ja, heb een half jaar geleden heb ik, uh, heb ik, uh, Killing Kennedy gezien. Die, die, ja, die vond ik wel vrij sterk. Ja, die ook, maar die gaat dan weer niet over complottheorie. Die, die is wel ervan overtuigd dat Oswald alleen gedaan heeft. Maar dan kom je wel heel veel te weten over, die, over, de, over de motieven van zijn Oswald. Of over de maanden van, van John F. Kennedy voorafgaand aan de moord. Dus ik vond dat een vrij sterke uh, Omdat die film. dicht bij de feiten zat? Ja, precies. Die, die hebben echt gezegd, we willen alleen maar feiten. Alle speculaties laten wij uh, voor wat ze zijn. En, en in deze film, laten ze die meer los? Of houden, houden ze zich ook wel een beetje aan de... Ja, het de... blijft ook wel aan de feiten. Maar ja, het is, ik weet ook niet waarom die film maar anderhalf uur duurt. Want er zijn zoveel... Mensen aan bod gekomen. Hij had ook drie uur kunnen duren. En wellicht had hij dan beter geweest als je nech, nog net wat dieper op die verschillende vragen. Ja, of minder mensen erin. Ja, kill your darlings. Niet. Ja, ja ongeveer toch. Een ja, term uit veel ja, meer, dacht ik. Ja. En waarom ben jij, want dat is lang voordat jij geboren ja, bent, ja, gebeurd ja, toch? Ja, twintig Hoe komt het dat, dat wel, jij daar nou ja. zo geobsedeerd uh, door bent? Ja, misdaad fascineert mij sowieso enorm. En, en ja, dit is de zaak met de meeste, wat jullie eigenlijk ook net zeggen, waar nog steeds 50 jaar na datum nog zoveel vragen over te stellen zijn. Van Wat is daar nou precies gebeurd? Ja, dus waar je uit, ook nooit. Gaat komen. Nee, ik ben 31, <laughs> ik ga het ook niet meer meemaken, hoor. Dat dat dat, dat op de tafel niet. komt. Er nee, zijn vast ook nog heel veel films blijven komen, waarschijnlijk. Van vol, vol blijven. We dat dat oh, ja, ik heb thuis ja, een, een bibliotheek en ik weet over 20 jaar... is je twee keer zo groot. P.V. Ja, nou, Meulen, nou, Peter van der Laan, Joan Veldkamp en Philip Breugen... alle vier dank. Uh, wij gaan een uh, direct debatteren, onder andere over de vraag... waarom studenten een bepaalde studierichting kiezen. Doen ze dat omdat ze denken dat ze een baan vinden? Of, of omdat ze het gewoon leuk vinden. Precies. Ja, volg je hart, of niet